Zeker in het koor. Nee, ik zat nergens in. Dat wil zeggen, ik heb één jaar in politijnaar gezeten. toen ik economie studeerde. Dat is toch wel links? Toen nog niet. We kwamen toen elke dinsdagavond bij elkaar. in het huis van Dirk Roemers. die later voorzitter van het NVV is geworden. En dan lazen we samen de les van 30 jaar van Tinbergen. Dat is mythes. Roemers woonde toen in Badhoevedorp een klein huisje. We gingen er met z'n allen naartoe op de fiets. In het donker. Dat was winter. En we zaten in zijn voorkamertje onder een afschuwelijke lamp die heel vaag licht gaf. Een ronde, gepolitoerde tafel met een gehaakt kleedje erop. In van die ongemakkelijk wiebelende voor thuis. Verder niks. Alleen een kast, geloof ik. Maar geen enkel boek, geen planten. Verdomd koud. Stond in de achterkamer en de schuifdeuren waren dicht. Daarachter zag je zo'n vrouw zitten haken of breien. Prachtig. Ontroerend. Nee. <laughs> en, en waarom deden jullie dat? Ja, waarom deden we dat? Um, ik denk dat we in de veronderstelling lezen dat we straks allemaal geroepen zouden worden om de verantwoordelijkheid voor de opbouw van een nieuwe maatschappij... op onze schouders te nemen. Dag, meneer Koning. Mag ik u een voorspoedig uiteinde wensen? Dag, meneer Sparboom. Ik wens u hetzelfde. Bakt uw vrouw nog oliebollen? Ik hoop het, maar ik denk het niet. Dan hoop ik het ook. Voor u. 1981 S'middags, toen het even droog was, deden ze boodschappen in de Heilemerstraat, op de Heilemerdijk. Ze kwamen langs het huis van Joop. Haar ramen waren vuil en kaal. en het eind van het raam af stond een ficus. Op een kast brandde een lampje. Ze was thuis. Hij bedacht dat Joop, Liene en zij als straks de revolutie losbarsten, dit deel van de stad onder controle hadden Gert en Tjitske Konden dan Oud-Zuid voor hun rekening nemen Sien-Nieuw-Zuid En Ad, Eef en Jaring De buitengewesten met het bureau Als hoofdkwartier precies in het midden En Rie Rie zou West moeten krijgen Maar Rie en Richard vertrouwden er niet het Leek hem verstandiger om dat deel van de stad Maar meteen prijs te geven En Frans, zijn fantasie stokte, alsof het perspectief verschoven. En hij zich van een ogenblik op het andere in een andere wereld bevond. Een wereld die langzaam achter de horizon wegzakte. En waarvan op zijn best nog enkele schuttersputjes over waren die reddeloos verloren leken. Het huis van Frans, hun huis. Die gedachte vervulde hem met weemoed. Hij besefte plotseling hoe weinig er van het verleden was overgebleven. En hoe uitzichtloos de toekomst was tegen de achtergrond van de zich opstapelende zinloze verantwoordelijkheden. Ik had gedacht dat we vanavond misschien naar Frans konden gaan. Goed, helemaal. Alleen als jij dat ook leuk vindt. Ik vind het leuk. Je zegt het weinig overtuigd. Nee, ik vind het echt leuk. Kennen jullie van mijn muren? Je hebt ze gesaust. Ja. Wat knap. Dat ziet er knap uit. Wit met een beetje groene erdoor. Dat kun je dus toch wel zien. Dat zie je. Keurig. Niets om aan te merken. Plafond ook gedaan? Dat heeft de woningbouwvereniging verzorgd. Even zo goed in de puntjes. En een nieuwe mat. Ja, ik zeg het maar zelf. ik had het al gezien. En ook die tegels. <laughs> dat is mij ook opgevallen. Ja. Maar ik wist niet meer of ze er niet al waren. Die vloerbedekking vind ik trouwens ook heel mooi. Die was er al. Ja, natuurlijk, maar ze hebben vlammen gekregen als, als, als uh, oude plavuizen. Nee, dat zijn vlekken. Kots van de katten. Allerlei vlekken. Toch is het heel mooi. Heel bevredigend ook. Zo, zo verleden. Dat vind ik eigenlijk ook. Echt, zou, zou, zou je die vlekken in kaart moeten brengen? Een klein systeem van maken? Zodat, zodat de geschiedenis vast ligt. Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet aan gedacht. Maar, het spreekt je toch wel aan? Oh jawel, ik denk alleen niet dat ik er nog aan begin. Willen jullie een beetje pruimen, je neef? Ik dacht al. Wat zou er in die kleine glaasjes komen? Die heb ik anders nog van jullie gehad. Oh ja. Ja, ik kon niet weten dat je ze ook voor ons bewaard had. Mocht dat dan niet? Ach, ik vind het heerlijk, hoor. maar te plaagt graag. Hoe gaat het met de vrijmetselarij? Niet zo goed eigenlijk, maar dat hadden we ook eigenlijk wel verwacht. Wat is niet zo goed? Dat ik bezoek heb gehad van iemand van de loge en die heeft een negatief rapport over mij uitgebracht. Hm? Waarom? Hij vindt dat ik een psychiatrisch geval ben. En dat ben je niet. Dat ben ik natuurlijk wel. Maar daar heeft die man toch niets mee te maken? Wist die man daar iets van? Hij is arts. Maar dat is toch een rotstreek? Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Uh, uh, uh, en nu? Ik ga in beroep tegen dat advies. Ik laat me zomaar niet opzij schuiven. En ik schrijf nu ook alles op. Als ze me niet nemen, dan publiceer ik dat. Ik wil jullie straks wel wat voorlezen. Maar oh, graag. Oh, Kom maar hier. Oh. Ah. Het wordt echt al een oud katje. Hoe oud is hij eigenlijk? Ik denk toch wel een jaar of 18. Bevalt dat nou, zulke, zulke schriften als dagboek? Ik vind het wel mooie schriften. Zijn de nadeel dat je aan de buitenkant niet kunt zien welk deel het is? Nee, tenzij je een papiertje opplakt. Maar dat laat dan weer los? Ja, dat heb ik dan ook maar niet gedaan. Met welk deel ben je nu bezig? Dat kun je eigenlijk niet zeggen. Je nummert ze niet? Jawel, maar ik werk met parallelle reeksen. Niet lastig? Dat is wel eens lastig, maar zo is dat nu eenmaal. Ik ben nu eenmaal niet uit één stuk. Nee. Heb jij dat niet? Wel, maar... het doel is toch wel om die stukken met elkaar te integreren? In ieder geval lopen ze in elkaar over. Hm? Ja, dat is misschien wel zo. Zal ik dan maar eens wat voorlezen? Ah. Er is ook niets waarin ik tussen deze mensen kan falen. Maar verveelt het dan niet? Het verveelt ook wel, maar je moet toch iets doen. Ik heb ook wel eens een tijdje het dagboek gehouden over mijn katten en over de eerste mug in februari. Maar dat ging ook vervelen. Toch gaat daar een grote kracht van uit. Als je het bij een ander leest. Misschien is verveling een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Ook wel, misschien. Hoewel, hoewel, hoewel, Plichtmatig dagboek houden leidt ook tot niks. Je moet in jezelf geloven en jezelf dwingen. Iets daartussenin. Ik ben in ieder geval blij als er een dag niets gebeurd is. Dan hoef ik ook niets op te schrijven. Zo min mogelijk doen, dat is ook geen gedonder. Willen jullie een borrel? We ja, wel een borrel, ja. Ik ook. Maar, um, nu begrijp je je tussen mensen tussen wie je wel kunt falen. Wat doe je dan? Kun je een voorbeeld geven? Uh, well, Amnesty. Nicolien werkt nu voor Amnesty. Aardige, integere mensen. Daar zou ik geloof ik niet over kunnen schrijven. Waarom niet? Omdat die uit idealisme handelen. Ik geloof niet dat. Dat voor mij een belemmering zou zijn. Ik zou even plat liggen, maar dan zou ik dat idealisme toch al gauw gaan toetsen aan de, aan de... werkelijke drijfveren. Nee, dat zou ik geloof ik niet kunnen. Juist gaan toetsen. Geen groter gevaar voor je zielenrust dan onbaatzuchtige idealisten. Dag Frans. Hij goed niet terug. Vreemd. Hij denkt om de buur. Maar die zijn nog allemaal op. Maar daarom kun je nog wel om ze denken. Ja. Ik vind het zelfs heel aardig. Ja. Het is aardig. Ik vond het ook aardig dat je niet over mensen kan schrijven die bij Amnesty werken. Ja. En heb je het bericht gehoord? Hagel en sneeuwbuien. En de temperatuur? Vijf graden. Had je nog willen wandelen? Ja. Ik wil wel wandelen, ja. Heb je ook een plan? Uh, ik had gedacht naar Zandvoort... en dan door de Duinen-Kruidberg terug. En ik had gedacht door de Kenner Duinen. en dan door de Duinen-Kruidberg. Ook goed. Maar jij dan liever naar Zandvoort. Nee, jouw voorstel is beter. Zo wil ik het niet. Je geef veel te gauw toe. Ik wil dat je eerst nadenkt... En dan zeg je maar wat je het liefste doet. En? Ik ga liever naar de Kennemer Duinen. Waarom dan? Omdat dat minder strand is. Maar waarom zei je dan eerst dat je naar Zandvoort bouwt? Omdat ik er niet zo goed over had nagedacht. En heb je daar dan nu wel over nagedacht? Ja. Want ik wil ook best eerst door de duinen in Graagberg. Zeiden ze nog iets over de wind? Zeven. En waar vandaan? Noordwest. Ik vind dat je niet goed antwoordt. Ik moet het eruit trekken. Is er iets? Er is niets. Waarom zeg je dan niet uit jezelf wat voor weer het is? Waarom moet ik daar dan om vragen? Ik had het alweer vergeten. Je hoort zoiets en je bent het meteen helemaal vergeten. Het is nog een wonder dat ik het me herinner. Maar het is toch zeker belangrijk? Waarom? Het zegt toch niets? Vorige week zeiden ze het ook en toen was het de hele dag stralend.